1 Uur. NPO Radio 1. Met Willemijn Veenhoven. Pia Dijkstra die weet inmiddels alles van de moeilijke wetsvoorstellen. Haar donorwet is nog steeds niet binnen. Ex-Kamerleden Sharon Gesthuizen en Fatma Kozakaya... kunnen zich er alles bij voorstellen. Zometeen Haag's Handwerk in de nieuws -BV. Maar eerst, ook Nederland wordt genoemd in een rapport over Noord-Koreaanse dwangarbeid wereldwijd. Dat nu in het uitgebreide nos noo katrien Straatman. In het rapport staat dat op een scheepswerf in Polen Noord-Koreaanse dwangarbeiders worden gebruikt bij de bouw van Nederlandse schepen. Er waren al eerder berichten over de van Noord-Koreanen in Europa. Europa. Tijd voor maatregelen, vindt Agnes Jongerius... ...europarlementariër voor de PvdA. U houdt zich onder meer bezig met werkomstandigheden. Goedemiddag, Agnes Jongerius. Goedemiddag. En wat voor maatregelen denkt u dan? Want u heeft er vast ook al lang over nagedacht, over dit dossier... Nou ja, volgens mij zijn er twee maatregelen die nu genomen moeten worden. En dat is één, alle bestaande werkvergunningen voor Noord-Koreanen intrekken. We weten dat er sprake is van uitbuiting. Het bewijs stapelt zich maar op. En ik denk dat we niet meer weg kunnen kijken, onze ogen er niet voor moeten sluiten. En de tweede maatregel er lijkt mij een maatregel in de richting van de bedrijven. Want bedrijven die gebruik maken van dwangarbeid, want daar is hier sprake van die moeten naar mijn idee beboet worden. Ja, en Sommige bedrijven zeggen ook dat ze niet weten... dat het Noord-Koreanen zijn. Ja, en dat vind ik toch een beetje te uh, simpel. Je mag toch verwachten dat een bedrijfsleiding... die uh, er graag zich op voor laat staan... dat die maatschappelijk verantwoord onderneemt... zich uh, um, op de hoogte stelt van wat er gebeurt in die locaties... waar ze producten laten uh, maken, de verhalen over... Uitbuiting op Poolse scheepswerven bestaan al langer. Ik kan me niet voorstellen dat die Nederlandse bedrijven ook niet gewoon de kranten eh, lezen. Eh, en we hebben eerder eh, met succes maatregelen genomen tegen kledingfabrieken, eh, kledingmerken, die eh, in fabrieken in Bangladesh gebruik maken van eigenlijk dezelfde soort dwangarbeid. Uh, ik denk dat we hier ook moeten onderzoeken... of we de Nederlandse bedrijven die hier gebruik maken van dwangarbeid... niet kunnen treffen met sancties. Sancties. En wat denkt u dan voor sancties? Nou, uh, De boetes die opgelegd zijn aan de kledingfabrieken uh, in Bangladesh. Er is een week of drie geleden nog een uh, schikking geweest. Uh, de naam van het bedrijf wordt dan niet bekendgemaakt. Maar we weten wel dat het over vele miljoenen euro's uh, gaat... Um, uh, nou is natuurlijk de kledingsector en uh, de scheepswerven misschien niet helemaal vergelijkbaar in omvang. Uh, maar ik denk wel dat we hier hard moeten optreden. We willen niet uh, dat er dwangarbeid uh, plaatsvindt. We willen dus ook niet dat de regering werkvergunningen geeft aan de Noord-Koreanen uh, om hier te komen werken. Maar bedrijven die dus op deze manier gebruik maken van goedkope arbeid... En daarmee eigenlijk ook de sancties omzeilen die er bestaan tegen het regime in Noord-Korea. Want het is niet alleen dwangarbeid, het zijn mensen wiens loon overgemaakt mm -hmm. wordt aan de regering in Noord-Korea. Uh, en dat houdt dus mede dit verschrikkelijke regime in stand. Ja. Het wordt nu tijd voor maatregelen. Dank u wel voor uw toelichting Agnes Jongerius, Europarlementariër voor de PvdA. Wereldwijd zijn de beurzen flink onderuit gegaan, ook in Nederland. Het is een reactie op de slechte beursgang gisteren in de VS. En dus wordt er vandaag ook met spanning gekeken... naar de opening van de Amerikaanse beurs vanmiddag... zegt economieredacteur Nick Wouters. Wat gaat de Dow Jones zometeen doen als daar de handel weer opent? Al twee dagen op rij zijn daar uh, verliezen geleden. 8,5 procent hebben ze al ingeleverd in een paar dagen tijd...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 En Merkel, de bondskanselier in Duitsland... refereerde ook al aan de dalende aandelenkoersen van de afgelopen dagen. Vlak voordat ze verder ging met de onderhandeling... over een nieuw regeringsakkoord voor Duitsland, zei ze dit. Die onruhige börsenentwikkelingen der letzten stunden anschauen. We leven in onruhige tijden. En dat wat van ons erwartet werd... dat we morgen ook nog in volstand en in zicherheid... In omvassende zinnen leven kunnen. Omwille van de stabiliteit voor het land moet er snel een overeenstemming zijn, Aldus Merkel. En ze verwachten dan ook snel uit te zijn. We zijn in de beslissende fase der de Dat speurt geloof ik ieder. Als er vandaag een overeenkomst wordt gesloten in Duitsland, dan is het nog niet helemaal rond, want de SPD-leden moeten er nog over stemmen.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 Drie dagen voor het begin van de winterspelen is Pyeongchang opgeschrikt... door de uitbraak van het besmettelijke norovirus. Het organisatiecomité zette daarom ruim duizend beveiligers in quarantaine. Bij zeker 41 van hen is in het ziekenhuis vastgesteld dat ze zijn besmet. De Koreaanse organisatie hoopt te voorkomen dat het norovirus zich verder verspreidt... en bijvoorbeeld de sporters treft. Kees Rijn van den Hogeband is chefarts bij de Nederlandse delegatie. Meneer van den Hogeband, hoe gevaarlijk is dat norovirus nou? Nou, dat is een heel vervelend virus. Dat is uh, allereerst heel besmettelijk. En ten tweede, het geeft uh, hele vervelende maag met braken, diarree en dergelijke. En dat verzwakt je dus enorm. Dus dat zou, als dat uitbreekt, een regelrechte ramp voor de atleten zijn. Mm -hmm. Ja, precies. Daar heeft u het over. Want nu gaat het om de beveiligers. Er is al ingegrepen door de organisatie. Maar heeft NOC-NSF ook maatregelen genomen... om onze Nederlandse sporters inderdaad te beschermen? Nou, dat doen we eigenlijk altijd hoor. al. Sinds de Olympische Spelen van Londen hanteren wij een uitvoerig anti-infectieprotocol. Want het zijn natuurlijk niet alleen de norovirussen, maar ook andere zoals griepvirussen en zo Wat mm -hmm. ons zou kunnen bedreigen. En onze atleten zijn heel goed geïnstalleerd hoe ze dat moeten doen. Er zijn een aantal hygiënische maatregelen zitten daarbij. Ik zal niet het hele protocol voorlezen, maar in ieder geval het is zodanig dat ze daarin getraind zijn. Dat hoeven wij eigenlijk niet te herhalen. We hebben het toch maar voor alle zekerheid gedaan en het ook een beetje aangescherpt. En vandaag hebben we ook nog overleg met onze raadgevers uh, bij RIVM en bij twee universiteiten. En ja, dat protocol is nog steeds actueel aan van toepassing. Daar hoeft er niks aan te veranderen. Ja, nou vinden natuurlijk de Nederlanders voor de Nederlanders de meeste activiteiten plaats op de schaatsbaan. Die is in Kangneung. Virus is daar niet aangetroffen in de buurt? Nee, wat wij tot nu toe uh, zien is het daar het minste probleem. Hm. Uh, overigens, en dat zei u al terecht uh, ook al, het is buiten het dorp. Ja. Uh, het zijn bewakers uh, die daar zijn. Die zijn volledig gevangen, heb ik nu al gezien, door militairen. Dus we hopen dat, uh, dat ook inderdaad de bron ver buiten het dorp blijft. Maar goed, alle, alle hens aan dek. En ik zie de organisatie ook alles eraan doen om de hygiënische... en dat vond ik al goed hoor, de hygiënische voorwaarden maximaal uit te voeren. Nou, dat is heel geruststellend. Dank u wel, Kees Rijn van den Hoge Band. Chefarts bij de Nederlandse delegatie bij de Olympische Spelen. Justitie in Duitsland heeft in het onderzoek naar het dieselschandaal... opnieuw invallen gedaan bij Audi. Het hoofdkantoor van de autofabrikant, een fabriek en een woning... worden doorzocht. Het onderzoek richt zich op geknoei van de Audi... met de uitlaatemissies van een bepaald type motor. Duitse onderzoeksjournalisten melden eerder... dat Audi sinds 2009 in de VS en Europa... zeker 210.000 dieselauto's met Schummelsoftware heeft verkocht. Vorig jaar waren er ook al invallen bij Audi.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 De AMB Jolanda van der Velden. Vertraging bij Alkmaar op de ringweg van Alkmaar, de N242. De weg Alkmaar-Middenmeer is in beide richtingen dicht... tussen de aansluiting met de A9 en de omval. De vertraging in beide richtingen zo'n 10 minuten. Op zoek naar een betrouwbare partner in elektronica en techniek...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 De Nieuwsbv. Goedemiddag. Ze werden wel de Beauty and the Beast genoemd. Kunstgaasters Nancy Kerrigan en Tonia Harding. Wat bewoog Tonia in de jaren negentig om Nancy met een stok uit de competitie te laten slaan? Zometeen het hele verhaal, want onze Joan Haanappel was erbij. Maar nu eerst. Achter het nieuws. Roloff van de redactie. Iedereen vond er weer eens iets van. Arie Boomsma was van mening dat de mannen van VI... tegen zichzelf in bescherming moesten worden genomen. Paul de Leeuw vond dat we boven kantinehumor moesten staan. In de nieuwsbV deden we er een weddenschapje over. Memphis Depay tweette dat René van der Gijp... beter zijn hoed had kunnen opzetten... en nam het programma niet meer serieus. En Johan Derksen profileerde zich maar weer eens... als de jongen van de provincie. Ah, de provincie. Waar ze volgens hem alles raar vinden... wat in de grachtengordel maar klakkeloos wordt toegejuicht. Waarin huizen van leem en stro, de laatste verstandige mensen van het land wonen... waar ze tenminste nog kunnen lachen om mannen die het gevoel hebben... in een verkeerd lichaam te zijn geboren. De provincie waar het gezond verstand regeert. De provincie die als randstedeling geen provincie mag noemen... wat als denigrerend, maar kennelijk wel als je zelf een jongen uit de provincie bent. Wilfred Gené, zelf trouwens ook getooid met een imposante pruik... moest het brandje dat René <lacht> van der Gijp had aangestoken weer eens blussen. Gisterochtend bij 538, gistermiddag bij Radio Veronica. Wilfred zei bij Edwin dat het een grap was geweest en dat grappen moeten kunnen, ook als het slecht te zijn. En bij Veronica gaat Wilfred aan dat hij zelf ook wel eens humor had gezien... die te ver ging, maar dan viel daar weer niemand over. Een paar weken geleden zag ik uh, Hans stil op RTL 4... en die, die maakte allemaal grappen over Joden en die vergelijken Adolf... Uh, wat noem je, Adolf van Duin of uh, André Hitler en daar had hij allemaal ja. grappen. Dat vond ik echt dacht, dit, dit, dit kan toch niet wat hier gebeurt, weet je wel wat hier geroepen wordt. Uh, maar dan is het inderdaad in het kader van een cabaretier. En dan kun je van ons programma zeggen dat wij een, uh, een voetbal... Zijn, dat zijn we natuurlijk uh, ook. Maar door de jaren heen is het programma natuurlijk wel uh, veranderd. Is het uh, met een steeds grotere knipoog, met steeds meer humor. Ik kom steeds meer mensen tegen die, die me vertellen dat ze er eigenlijk alleen maar naar kijken als het niet over voetbal gaat. Het is me wat. Kennelijk ligt de grens van het onbetamelijke ergens tussen het nadoen van een transseksueel door een pruik op te zetten. En Hans Thee, die een typetje neerzet, dat er mix is tussen André van Duin en Adolf Hitler. Dat het laatste zomaar mag, omdat Hans Teeuwe een cabaretier is... en het eerste kritiek krijgt, omdat het om matige satire... in het lichaam van een voetbalpraatprogramma gaat... dat was voor Wilfred niet te verstouwen. Wat Jupiter is toegestaan, is het rund nog niet toegestaan. Uh -huh. Mompelden de oude Romeinen dan. Of zoals ze in de provincie zeggen... Kwotlitsje Jalvi, nolitsje Balvi. In zijn roman Masser Brok over een gedesillusioneerde columnist... schrijft Bert Wagendorp. Het leek erop dat nieuws louter aanleiding voor columns was geworden. Dat de over het feit belangrijker was geworden dan het feit zelf. Soms waren meningen opeens nieuws en dan was de cirkel rond. In dat licht is het fijn dat er vandaag een nieuwe bondscoach wordt gepresenteerd. Een veilig onderwerp waarover al sinds diezelfde Romeinen iedereen een mening heeft. En niemand kan er zich een buil aanvallen. Hoewel het is wachten tot iemand de beelden opduikelt van de sterren playback show. Waarin Ronald Koeman in een ver verleden samen met zijn broer Erwin het nummer Ik lig op mijn kussen stil te dromen van Happy en heepje vertolkt, met pruik en gehuld in een korte rok, de benen wulps omhoog gestoken. Iets wat in de gloriedagen van Henny Huisman nog als onschuldig vermaak werd gezien, maar tegenwoordig potentieel explosief materiaal is. Zeist is gewaarschuwd.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 Right. It's the springtime of oh, love oh. Look around. met een Garfunkel Hazy Shade of Winter en zij komen naar Nederland niet samen, nee, nee, nee. Daarvoor is de liefde een beetje te veel bekoeld. Maar Paul Simon die kondigde gisteren een afscheidsconcert aan in de Ziggo Dome op 7 juli. En Art Garfunkel die meldde vanochtend dat hij 29 mei in Carré komt zingen, dus zet het in je agenda's. Goed, wij vierden beide concerten met dit vrolijke winterliedje Hazy Shade of Winter. Oh oh Den Haag. Ije Dijkstra die verdedigt straks in de Eerste Kamer... wederom haar voorstel om actiever donorregistratie in te voeren. Ze is al sinds 2012 bezig met haar plan... maar het is de vraag of ze die Senaat wel omkrijgt... of ze wel genoeg steun zou krijgen. Nou, over dat taaie aspect van het Haagse handwerk, het indienen en verdedigen van een initiatiefwetsvoorstel... praat ik met twee echte kenners aan tafel. Sjanne Gesthuizen, voormalig SP-kamerlid, en Fatma Kozerkaya. Voor het eerst in deze rubriek: Goedemiddag. Goedemiddag. Jij zat 9,5 jaar in de Tweede Kamer voor D66. En beide dames hebben de nodige ervaring met initiatiefwetten... steunen dan wel in wie indienen. Ja. Dus uh, jullie zitten hier uh, op uh, de juiste plek om daarover te praten. Um, <lacht> eerst even natuurlijk, want het wordt heel erg spannend. Gaat ja. ze het redden? Ja, het is een vrije kwestie. Dus het ja. is eigenlijk net zo spannend als toen het in de Tweede Kamer werd behandeld en in stemming kwam. En ja, ik neem aan even geheugen opfrissen: dat iedereen uh, wel weet dat die wet is aangenomen, maar weten mensen ook nog hoe, waarom? Het feit dat iemand van de Partij voor de Dieren de trein had gemist... of in de verkeerde trein was gestapt. Het was ja. echt puur toeval ja. dat die wet met 75 tegen 74 door de Tweede Kamer kwam. Dat deed mij overigens denken aan... weet je hoe de leerplicht is van kracht is geworden in Nederland? Nee. Doordat een toenmalig, confessioneel kamerlid en 1900 van zijn paard viel. En daardoor de stemming miste. Ja, ja, en daarom paard. hebben we nu, gewoon ruim 100 jaar later, fijne alle kinderen naar school vanaf vijf. Maar dat, het, soms is het gewoon echt puur toeval hoe zaken Maar uitspaard. Dit is wel een mooi, meteen, uh, wat je dus in ieder geval moet, want volgende week wordt er gestemd, hè, dan, dan moet uh, mevrouw Pia Dijkstra zorgen dat wel iedereen in die eerste kamer aanwezig is. Dat er geen, uh... Tenzij er natuurlijk uh, nee-stemmers zijn. Hè, die, die ja, nee, tuurlijk, ja, natuurlijk. Ja. Dat mis. Ja, ja. Maar ik hoop zo dat dat ze het haalt. Ah. Het is een principe kwestie... wat ja, zo voor iedereen zo ongelooflijk belangrijk is. Ik ben zelf donor en ik vind het belangrijk dat mensen die... He, ja. In de vrijstaan voor een donororgaan uh, dat ze die ook kunnen krijgen zo snel mogelijk. Nou ja, ja. De, de, de, u, de, dat zegt u. En andere mensen zeggen weer: ja, nee, ik weet het niet. En daarom is er flinke discussie. Vooral ook ja. nog bij, bij CDA, PvdA. Pia Dijkstra die, die lobbyt zich een, een ongelukje. Ja. Eh, Sharon, ben je bekend met haar lobbytechnieken? Weet je hoe ze dat doet? Um... Ja, weet je, kijk, Pia is over het algemeen gewoon een, een prettige uh, collega. Ze is heel vriendelijk. En dat is eigenlijk een soort van plus die je al moet hebben in de Kamer. weet je Mensen moeten je ook iets willen gunnen. Anders dan loop je sowieso tegen uh, dichte deuren op. Ik vind het bij deze kwestie wel echt heel ingewikkeld. Weet je. je gaat mensen niet. Je zei je net zelf al, weet je, sommige mensen zijn heel erg voor, anderen zijn echt valikant om principiële redenen tegen. Mm -hmm. Dan ga je. Er zitten weinig mensen op de WIP. Wat je wel kunt doen, is kopjes koffie gaan drinken met de mogelijke dissidenten in een fractie. Met degene die zegt. Hey, het is een vrije kwestie. Ieder Kamerlid mag naar eigen eer en geweten stemmen. Mm -hmm. Dat is zo afgesproken. En ja, ik, ik zou wel willen, maar dan moet ik wel. Echt een heel goed argument hebben. Weet je, het is de moeite waard om daar echt in te investeren. Ja, maar het is natuurlijk wel een beetje laat als ze dat nu nog moet doen. Ja, nou, dat is dat ook is niet. Nu, daar begin je dat... heel vroeg mee, ja. want ja. je wil dat je. He, idealen verwezenlijk worden. Dat je iets haalt, dat je tot een goed einde brengt. Ja. Dus ga je ook al vroeg met Kamerleden, met allerlei andere partijen rondom praten, om te zorgen dat je soms de pijnpunten al aan de voorkant heel goed helder hebt. Ja. Zodat je dat ook kan veranderen. Maar stel nou, stel nou dat het niet doorgaat. Stel nou het gaat gewoon niet door. Het komt er niet doorheen. Jaren ze is ze is jaren hiermee bezig geweest. Kan natuurlijk gebeuren. Ik bedoel, hey, dat is politics, ja. dat is dan jammer. Um, maar, maar toch, vind je dat persoonlijk voor haar, Sharon, verdrietig? Of is dat ja, gewoon part ik, of the job? Ik, ik zou dat echt, weet je. Ja, ook al zou ik haar uh, veilig op tegen zijn... ik heb voor de wet gestemd mm -hmm. uh, destijds. Het was een emotioneel moment. Ik ja. weet ook nog Absoluut. dat ze bij de interruptiemicrofoon ja. stond... om te vertellen. Hè, de voorzitter vraagt dan... bent u bereid uw uh, wetsvoorstel als het eenmaal in de Tweede Kamer is aangenomen... Ja. het ook in de Eerste Kamer te verdedigen? Dan moet je formeel uh, ja op zeggen. En toen kreeg ze even een brok in haar keel. Ja. Je herinnert je wellicht ook ja, nog ja, wel ja, die, dat scha schandalige... Ja. Oh, van de PVV ja. toen. Die konden dat niet hebben. Maar daar zag je gewoon aan... het is een emotioneel onderwerp. Het gaat over leven en dood. Iemand heeft alles en meer gegeven. Ja, weet je, persoonlijk gun je het iemand dan... Uh, uh, wel om zoiets om zo oh. binnen te halen. En dan is het inderdaad ja, heel verdrietig. Ik vind het, het grappig lukt. wat je net zei. Dat het ook meespeelt bij het indienen van een, uh, van een initiatief. Dat, dat je de, de, de persoonlijkheid van iemand... Ik zou eerlijk gezegd denken... je zit in een politiek en het gaat over ideeën. kwijt kan uitschelen of het of een aardig iemand is of niet. Klopt, alleen als je een kopje koffie met iemand wil gaan drinken... en je wil het dus nog eens een keer over hebben... en je wil kijken of er bijvoorbeeld doordat je een toezegging doet of dat iemand een amendement kan indienen... Mm -hmm. waarvan jij dan zegt, nou dat nemen we over of dat nemen we mee. Dat is natuurlijk altijd beter als je wel hebt laten zien dat er met je te praten valt. Dat is het verschil. ja Kijk, die gunfactor is heel erg belangrijk. Maar als het om principiële zaken ja. gaat, daar deed je het natuurlijk niet mee. Nee. Maar het is wel heel belangrijk dat je al vroeg weet wat mensen... Willen en ja. hoe ze daarover denken, zodat je daar ook kan anticiperen. En zeker bij zo'n emotionele kwestie is dat essentieel. Um, is, het, vat maar, is het indienen van een initiatiefwet, is dat, is dat het summum van Haags handwerk? Nou, Het is echt een grondwettelijk recht die elke kamer dit heeft. En je kunt veranderen, hè? je kunt je idealen verwezenlijken, je dromen verwezenlijken. Ik heb zelf diverse initiatiefwetten ingediend, waaronder initiatiefwet... om de regels van ambtenaren gelijk te stellen aan de regels... Voor voor gewone werknemers. Mm -hmm. Want ik kon gewoon als advocaat niet vertellen aan mensen... waarom de secretaresse aan de balie van een ministerie... anders uh, en andere regels had behandeld werd dan uh, uh, in een bedrijf. En heeft hij het gehaald? Het heeft gehaald. Ja. Mijn collega Stefan Wijnberg heeft in de Eerste Kamer de laatste... Uh, yeah. Um, gegeven zeg maar. Want jij, want jij was toen al weg? Nou, ik was in 2012 even uit de Kamer. Ja. En toen heeft Steven het overgenomen en heeft het vervolgens afgemaakt. Maar is dat het balen? Is wel iets. Dat het ja, zijn, op, zijn, dat is, op, zijn naam, op zijn naam staat? Nou, dat is niet zozeer balen. Het ah. gaat er uiteindelijk om dat het komt. Maar wat ja. balen is, dat je het zelf niet hebt kunnen afmaken toen. Dat ik dus even uh, net ja. niet in de Kamer kwam en wethouder in Wassenaar werd. Ja, je maar, weet ook niet ja. of een nieuwe collega... Had even belangrijk vindt als jij. Dat is spannend. Nee, voor mij was dit echt een, een, een, een ontzettend belangrijk onderwerp... wat ik gewoon geregeld wilde hebben. En het is gelukt. En we hebben het hier over het Haagse handwerk. Oftewel, wat gebeurt er dan? Hè? Achter de schermen in Den Haag. En hoe krijg je dingen voor elkaar? Hoe heb jij dit voor elkaar gekregen? Zijn het ook die kopjes koffie of brieven nou, verstuurd? Of <lacht> ik, Kijk, het is handig als je een praktijkervaring hebt. Ik wist waar de problemen zaten. Mm -hmm. Dus ik ben als met een paar collega's van vroeger om de tafel gaan zitten, een eerste stuk gemaakt. En vervolgens ja, ga je kijken, hoe ga ik dat dan uh, indienen? Want uh, de motie werd niet uitgevoerd door Donner destijds. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja... Als ik het met CDA doe in dit geval... de kans dat het dan haalt, een meerderheid heeft... dus je moet ook strategisch denken, ja. is vrij groot aanwezig. Dus ik heb Eddie van Heijem toen gevraagd en CDA kwam aan boord. Eh, dat is natuurlijk wel grappig, dat je, eh, of grappig, maar dat is onderdeel natuurlijk van het Haagse handwerk... dat je soms moet samenwerken. Ja. Sharon, dat heb jij ook ervaring mee gehad... Eh, met jouw initiatiefwet over de, over, de, over de koopzondag. Als ik het goed ja. heb, dan moest ja. je samenwerken met... De SGP. De dat ja, ja, Dat klopt, ja. ja dat, dat, dat vond lijkt ik me... heel spannend. Ja? Ja, tuurlijk. Ik heb wel eens intern aan iemand gevraagd van... maar, maar wil Bas van der Vliesen, dat was toen de fractievoorzitter... en de Nestor in de Kamer. Hij zat al tig, ik geloof toen ook al 25, 26 jaar in de Kamer. Wil hij wel met mij in vak K, in, dat, in dat kabinetsvak? Want ja, in principe, zij hebben geen vrouwen op de lijst. Weet je, het is nu... allemaal. Op dit moment is het ja. nog een actuele discussie met die lijsttrekker Maar je bedoelt, je was even bang of hij wel ja. fysiek met ja. jou in nou, één ja, vak wilde om je zitten. Ja, voor het beeld, weet je. Willen zij wel samen met... Ik was natuurlijk ook nog eens een keer een hele jonge jonge blom, zoals ze dat in de SGP noemde. Ja, Enigszins artistiek voor de, <laughs> de SGP. Ja. Dat viel wel mee. Wel mooi. <laughs> ja. Maar dat, ik vond dat wel spannend. Maar dat, kijk, ja, uiteindelijk zie je dan... Kijk, zij moeten ook opereren in die werkelijkheid. Maar ik was als, echt als de dood dat ik er iets uit zou flappen. Ik zeg ik toch wel eens van... Mina of zo, of uh, dat soort dingen weet je die je gewoon niet moet doen als je in, in een goede ja. relatie wil samenwerken. Dus ik zat af en toe wel eens op een klomp te buiten een, een van tevoren schietgebedje te doen dat ik dat zou laten. En, en is het gelukt? Heb het is, je, is gelukt. Is het, ja, ik heb, ik heb wel eens samengewerkt met Thijs van der Brink. Lieve Thijs, ik ben dol op Thijs. <lacht> en ik heb wel eens achteraf een kleine reprimand gegeven ik bepaalde woorden niet meer wilde gebruiken. Ja, dus ik snap dat dat. Uh, Lastig kan nou zijn. Nou ja, kijk weet je, je moet je realiseren dat het ook een stuk beeldvorming is, ook voor hen. Dus zij moeten dat ook aan ja. hun achterban kunnen uitleggen. En ja. dat gold ook voor mij. Want het ging dus over de winkeltijdenwet. We wilden allebei dat de winkels op zondag in principe gesloten zouden zijn. behouden, behouden ze uitzonderingen. Natuurlijk deed de SGP dat vanuit het ideaal van de zondagsrust. En wij deden dat vanuit de SP. Omdat we de kleine winkeliers en de werknemers wilden beschermen. Dat is nog steeds een actuele discussie. Ja, op, ja deze is de ja, 60. Die gooit door, oh, die voor op voor voorkomen. Jullie, ja. ja. Jullie wilden niet dat die dan altijd op zondag moeten werken. En Precies, dat, ja. ja. ja. Ja. De bescherming van, van de klein zelfstandigen met name. Ja. Overigens, ongeveer deze initiatiefwet heb jij ook mee te maken gehad, nou, Ik heb de zondags wet-initiatiefwet ingediend. En dat is een wet van 1953. En dat ging erover dat geen evenementen werden gehouden... voor één uur in de buurt van een gemeente. Op zondag. Of op, bij een ja. kerk op zondag. En daar heb ik toen een initiatiefwet ingediend. Omdat weer in dit geval de minister weigerde de motie die al jarenlang lag... Uit te oefenen, en uh, nou ja, ik hoop dat dat weer een keer uit de kast komt. <laughs> Want die heeft het toen niet gered, nee? Die, die, die is nu nog, uh, is ingediend en die is er nog, ja. maar ik denk dat dat weer een volgende. Uh, coalitie aan de orde komt. Ja. Want het ligt gevoelig bij de ChristenUnie ja. ongetwijfeld. <laughs> maar hoe ja. gaat dan nog even, even terug naar het verhaal van jou, Sharon? Want hoe gaat dat dan? Je dacht van, nou, ik heb, ik heb steun nodig, de SGP wil hetzelfde als ik. Oké, okay, dan heb je even ja. lastig, de, de mannenbroeders, hoe zit dat met mij ja. als vrouw samenwerken? Maar er is natuurlijk ook een waanzinnig ideologisch gat tussen jullie partijen. Ja, wat, de... wat eigenlijk toen hielp, ik heb ook een keer samengewerkt met de VVD, nou, ook enorm contrast. Die wet heeft het wel gehaald, die met de SGP heeft het niet gehaald. Maar uiteindelijk moet je, denk ik, daar hebben we voor in die samenwerking met de SGP voor gekozen... je bent gewoon open. Je zegt gewoon van ja, we komen vanuit andere invalshoeken... maar we zijn het naadloos eens... over de oplossingen voor verschillende soorten problemen. Ja. Ja, hun argumenten waren niet per se de mijne. Dus dat, dat was ook wel echt een beetje bijzonder. Ja. Ja. En heb jij nog... want in jouw rijk carrière als Kamerlid... heb jij op verschillende manieren moeten lobbyen achter de schermen? Ja, heel veel. He? Ja, het, het, het, het, het pijnlijkste, misschien herken jij dat ook wel. Mm -hmm. van, maar als je in de oppositie zit... is als je echt moet leuren met een voorstel of een voorstelletje. Iets oh. wat steeds kleiner wordt. Omdat je toch wil dat die coalitie meegaat. Met een motie of een amendement. En dan heel erg achter de schermen. En af en toe nog wat water bij de wijn doen. Totdat je op een gegeven moment denkt... Oh, het is bijna de moeite niet meer. Maar ik wil toch dat er iets verandert. En hoe en dan gaat doe het je dan? Het? Letterlijk ga je gewoon bij, bij iemand op de kamer langs? Of, ja, bijvoorbeeld. Of, ja. of bel nee, je? Ja, ook. Bellen, ja, ja, bellen of afspreken met een hele groep mensen... om nog eens te kijken wat je eraan kan doen. Ja. Ik heb dat toen met de ambtenareninitiatief gehad. Dat, omdat ik het met CDA had ingediend kwam de VVD toen de, het klapte met uh, CDA en de PVV... Oh, ja. ineens met de Wijgrantenaar, dat die daarin geregeld moest worden. Ja, je begrijpt, je hebt het ingediend met een CDA ja. Dat wordt vrij gevoelig. dus het was een manier om het op te blazen. Ja, onze collega's gingen dus... <coughs> he, Gerard Schaal diende direct een uh, ander initiatief in... over de Wijgrantenaar. Dat werd eerst geregeld. En toen konden we weer verder met... Ja, er komt er heel wat bij kijken bij zo'n niet. En je moet echt een olifantenhuid ja. hebben en engelen geduld. Stalen zenuwen. <laughs> Goed, Pia Dijstra, Nou, dat weten ze allemaal wel. Ik denk, als iemand dit de laatste tijd die druk ervaart... is zij het wel volgende week dinsdag... In principe, nee, dan wordt er gewoon gestemd. Ja, moet iedereen en zijn moeder er zijn. Iedereen en zijn moeder moeten er zijn. En niet in de trein hangen, toen je nee, gaat stemmen Goed, dames, fijn dat jullie er waren. Fatma Kozerkaja, voormalig D66-Kamerlid. En Sharon Gesthuizen, oud-Kamerlid namens de SP. Beide dames, kenners van het Haagse Handwerk. Dank je wel. NPO Radio 1. Wilmijn Veenhoven. De Nieuwsbv. De Olympische Winterspelen van 1994 waren het toneel van de tweestrijd tussen de kunstschaatsers Tonya Harding en Nancy Kerrigan. Om die laatste was een aanslag gepleegd. De eerste ontkende alle betrokkenheid. Come on! What kind of friggin' person bashes in their friend's knee? Who would do that to a friend? We blikken zo meteen terug met Erik Dijkstra en met kunstschaatscommentator van toen, Joan Anappel. NTO Radio 1. Eerst, het is half twee, hier is het nos Gena, Katrin Straatman. De Poolse president Duda heeft gezegd dat hij de omstreden... holocaustwet zal ondertekenen. De wet maakt zelfstraffen mogelijk voor mensen die suggereren... dat het land medeschuldig is aan de holocaust. Vorige week werd de wet al door de Poolse Senaat aangenomen. Justitie in Duitsland heeft in het onderzoek naar het dieselschandaal... opnieuw invallen gedaan bij Audi, het hoofdkantoor van de autofabrikant. Een fabriek en een woning worden doorzocht. Het onderzoek richt zich op geknoei van Audi... met de uitlaatemissies van een bepaald type motor... Op een scheepswerf in Polen zijn Noord-Koreaanse dwangarbeiders ingezet... bij de bouw van Nederlandse schepen, staat in onderzoek van de Universiteit Leiden. Noord-Korea heeft wereldwijd duizenden arbeiders te werk gesteld... om zo de staatskast te spekken. En nu het een paar dagen vriest, komt de politie met een waarschuwing... wie het ijs niet van zijn auto ruiten en spiegels krapt... kan een boete krijgen van een kleine 400 euro. Sure. Onvoldoende zicht door voor- of achteruit is goed voor een bekeuring van 230 euro. Als ook de spiegels niet ijsvrij zijn komt er nog eens 150 euro bovenop. En dat was het. Ik knoop het in mijn boven. Katrien Struijman, dankjewel. De ANWB Keeskwaks. Op de A50 vanaf Os naar Apeldoorn... een ongeluk bij de afgezet Loof. Het levert vanaf het knooppunt grijs wordt 4 kilometer file op. De linker rijstok is dicht. Het gaat ook langzaam op de A325 Nijmegen-Arnhem. 10 minuten vertraging tussen Elden en Westvoort. En de richting Heerenveen vanaf de Duitse grens op de N7... bij Groningen kwartier vertraging na een ongeluk. Met ballen. Radio met ballen, sport in de Nieuws BV, iedere dag om half twee. En ook deze dinsdag gaan we weer terug in de tijd. En daarom is mijn lieve collega Erik Dijstra hier. Erik, goeiemiddag. Goeiemiddag. En je neemt ons mee toe naar... Ja, we gaan, we gaan terug naar het jaar 1994. We gaan namelijk praten over kunstschaatsen. Uh, uh, vrijdag begint de Olympische Spelen. En wij Nederlanders kijken natuurlijk eigenlijk bijna alleen maar naar schaatsen. Hè. De lange baan, uh, Sven Kramer, Irene Wust, een beetje Shinky Knecht, een beetje Short Track. Uh, Nooren kijken naar, naar, naar Langloven. Hè. Zo heeft ieder, ieder land eigenlijk zijn eigen sport. Maar de hele wereld, en het is ongelogen wat ik nu zeg, de populairste sport eigenlijk op de winterspelen is kunstschaatsen. Ja. Ja. En dan vooral bij de vrouwen. En ik zal je eerlijk wat verklappen. Ik vind het ook fantastisch. Ja, ik vind het ook fantastisch. Ik vind het fantastisch om te zien. Het is atletisch, ja. het is mooi, het is ja. klasse en gratie. Maar wij gaan vandaag, want we hebben natuurlijk een reconstructie. Wij gaan terug naar begin jaren negentig. De beroemde veten tussen Tonya Harding en Nancy Kerrigan. Er waren toen twee dames, twee Amerikaanse toppers eigenlijk, dat waren toen de beste van Amerika is een grote uh, kunst... Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Kunst... Kunstrijd... Uh, Kunstschaatsland. Uh, kunst, kunst, kunst, <laughs> ja. En die twee, uh, Nancy Garrigan, is een heel beroemd verhaal, die werd toen op een gegeven moment vlak voor de American Trials, werd die op haar been geslagen op haar knie, door iemand met een grote pijp. Ja. ja. En de ex-man van Tonya Harding, die zou daarbij betrof, Die was daarbij betrokken, en uiteindelijk werd dat een schandaal, dat hield ons toen allemaal wekenlang bezig. En over dat verhaal is nu een film gemaakt. En die komt binnenkort uit Aitonia, heet die film. Ik heb hem al gezien en ik kan je verklappen. Ik vond het echt de meesterwerk. Daar gaan we straks over hebben. Maar eerst gaan we dus even in gedachten terug naar het jaar 1994. 12 februari 1994. Koning Harald V. opent de Olympische Winterspelen in Lillehammer. Jij, Arklaar, Harald, die zetende Olympische winterleker voor Lillehammer, voorop. Het zouden geen Nederlandse Spelen worden. Onze schaatsers, Ritsma, Sandstra en Veldkamp, gingen naar huis met de schamele vier medailles: één zilveren en drie bronzen. Het was een Noor die geschiedenis schreef op het ijs van de Viking Ski En zijn prestaties bleven zelfs niet onopgemerkt door Kees Drijuus. Johan Olaf Kos, de Noorse schaatser. Drie gouden medailles op de winterspeler van 1994 in Lillehammer. Allemaal goed? Joker 6 voor u? Vraag 2. Op 19.10. Eén joker erbij. Het waren ook de spelen van schaatser Dan Jensen. De man die een carrière had die geteisterd werd door familiedrama's, ziekte en pech en die in zijn allerlaatste race het goud won op de duizend meter. En heel het Olympisch Vickership het Gudde hem... en hij heeft het gedaan. 1, 12, 43. Eindelijk de schoud voor Dan Jensen... en daar kan iedereen van meegenieten. I'm so happy for my family. That's all I can think of right now. Een sprookje dus. In Liljehammer vindt ook de apotheose plaats van een ander sprookje. Een verhaal met alle ingrediënten voor een Hollywoodfilm. Een mooi, onschuldig prinsesje en een boze heks. Geweld en intriges, geluk en schoonheid. Ik heb het natuurlijk over kunstschaatsen. Ik heb het over de strijd tussen Nancy Kerrigan en Tonja Harding. Tonja Harding was 24 in 1994... Drie jaar eerder was zij de eerste Amerikaanse... die een drievoudige axel in haar programma opnam. En dat was toen een sensatie. En nu de vraag is of ze de eerste Amerikaanse... om een triple axel jump. We weten dat hier of ze het tries of niet. Goed, sir! Oh, is het zo yeah. great! De eerste keer dat een Amerikaanse, alleen Majore Ido een triple axel heeft ontmoeten. Oh, how nice! How terrific! En daar werd ze dus Amerikaans kampioen mee. Hardings grootste concurrent was Nancy Kerrigan. Bij de wereldkampioenschappen van 1991 stonden ze samen op het podium. En bij de Olympische Spelen in Alpeville in 1992 won Nancy Kerrigan het brons. Maar bij de selectiewedstrijden voor Lillehammer gebeurde het. Nancy Kerrigan werd na de training aangevallen door een onbekende man... Een toevallig aanwezige cameraman was als eerste bij de gewonde schaaster. Why, why, why, waarom? Een paar uur later kon Garrigan vertellen wat er gebeurd was. Ik zag er was and he just En hij me met deze lange, black stick. En het was heel hard. Met een stok op haar knie geslagen door een onbekende aanvaller? Wat zat hierachter? Een jaar eerder was tennisser Monica Seles door een gestoorde fan van Steffi Graaf met een mes in haar rug gestoken. Had Carrick er nu ook last van een vroeg fan van een tegenstander? Of was er iets anders aan de hand? We luisteren mee. Met Felix Meurders. In de affaire rond de aanslag op kunstrijdster Nancy Kerrigan. is gisteravond een belangrijke bekentenis afgelegd. Kerrigan werd voor de Amerikaanse kampioenschappen kunstrijden. met een metalen pijp op haar knieën geslagen. waardoor ze geblesseerd raakte. Die bekentenis waar ik het over had. is afkomstig van de ex-man van Tonya Harding. de rivale van Kerrigan. Jaap van Wezel in Washington. wat heeft die ex allemaal voor de rechtbank gezegd? Hij heeft het om een akkoordje gegooid. met het Openbaar Ministerie. Uh, hij kreeg twee jaar gevangenisstraf en 100.000 dollar boete... Uh, voor zijn aandeel in de aanslag. En uh, in ruil daarvoor zal hij als getuige optreden... in een mogelijk proces tegen Tonja Harding. Hij heeft namelijk uh, bij zijn bekentenis heeft hij gezegd... dat Tonja Harding deel uitmaakte van het complot... om Nancy Kergen, om zo te zeggen, de uh, piste uit te slaan. De aanslag bleek georganiseerd door de ex-man van Tonja Harding... Harding ontkende furieus dat zij iets wist van het complot. En toen bleek dat Kerrigan sneller herstelde dan verwacht... en konden beide rijsters naar de Olympische Spelen. De hele wereld wachtte ademloos... op de confrontatie tussen het prinsesje en de heks. Maar die eindigde uiteindelijk in de anticlimax. En hoe Joan Haanappel, zag hoe dat ging. Uh, Joan, Harding had een losse veter of zoiets? Ja, het was werkelijk ongelooflijk. Ik dacht ook van, houd het nooit op. Maar uh, ze is dus bij de warm-up periode, heeft, is haar veter gebroken in haar schoen. Uh, ze mocht overrijden, hè? Hoe reageerde Kerrigan trouwens? Want de camera's zullen ook dat arme kind wel weer op de lip gezeten hebben. Ja, ik geloof dat die Kerrigan, ze moest natuurlijk gek geworden zijn de laatste zes weken. Ik wil ja, zo'n situatie is, uh, ja... Het is ook eigenlijk heel jammer, want ze heeft het toch gedomineerd en dat hoort toch niet, vind ik. Harding werd achtste. En Kerrigan kon de sprookje net geen happy end geven. Ze kwam niet verder dan een zilveren medaille. Bij Terugkomst in Amerika werd Harding alsnog veroordeeld en voor het leven geschorst. Bij Oprah Winfrey blikte ze jaren later terug op haar loopbaan. So, what is je grootste regret in this entire scandal? Jesus, let me thank een slecht huwelijk, een ongelukkige jeugd en een dramatische carrière. Die Hollywoodfilm die is er nu. Eind deze maand gaat de film I, Tonja draaien in de Nederlandse bioscopen. En daarin is het hele verhaal terug te zien. De actrice Marco Robbie, die Tonja speelt in deze film... is genomineerd voor een Oscar. En misschien komt er dan toch nog een sprookjesachtig staartje... aan dit tragische sportverhaal. Nou, mooi hoor. En hier bij ons in de studio is Joan Haanappel. Goedemiddag. Goedemiddag. U was daarbij in Liliammer. Ja. Uh, sterker nog, hoorde u net het, het, het commentaar ja. geven... in de radio-uitzending bij dat hele drama. Um, Heel even voordat we gaan beginnen. Het ging over die drievoudige axel. Ja, axel. Wat is dat ook weer precies? Een drievoudige axel is. Uh, ja, er wordt veel drievoudig gesprongen, ook door de vrouwen nu. Maar ja. een drievoudige axel heeft een halve draai meer. Die heeft drieënhalve draai, omdat de axel de enige sprong is die van voren weggesprongen wordt. Ja. Dus dat is al een halve draai naar achter. Ze landen altijd achterwaarts. Dus dat alle andere drievoudige sprongen worden van achter gesprongen. Het dus zijn drie draaien en een drievoudige is een, een halve draai meer. extra. Okay. Ja. En kon u dat ook? <laughs> nee, niet nee. meer. Toen ook niet. Toen ook niet. <laughs> Maar dat, dat toen je Harding daar toen kon, dat was wel wat bijzonders, geloof ik hè? Nou ja, het was Midori Ito was natuurlijk de eerste Japan. Ja. Eh, die deed al het jaar daarvoor. En eh, Harding is een zeer technische, ja, zeer. Ja fantastische technische schaatser en uh, dat was ook haar voor. Hè? Ze was niet elegant en uh, heel sterk en dat was voor haar. Het was ook heel makkelijk als je dat nu terugziet. Was het eigenlijk? Ging dat als een veertje? Ja. Ja. ja u zegt ze was technisch heel sterk. Ja. niet, niet, niet zo elegant. Nee. Nee, ja, dat hoort er ook bij. Carrigan was natuurlijk de elegantste. En we hadden het net ook even over 1992. Want toen was het natuurlijk een andere Amerikaanse die won. En het was de kleine Christy Yamaguchi. En daar is Harding mij voor de eerst opgevallen bij de training. In 1992, toen ging ik kijken naar de Amerikaanse dames. Ja. En toen reed Harding... Als een truck rond, hè, werkelijk. Ja. En die kleine Yamaguchi ja, van Japanse afkomst, Amerikaanse... die was dus de favoriete. En die reed ze bijna van de baan. Hè. daar stonden hele Amerikaanse... daar stonden al die mensen, die, die, die, die, die bobo's, die officials... die stonden daar allemaal, die hadden allemaal de zenuwen. Want ze wouden eigenlijk het kind van de baan halen. Hè. Zo gevaarlijk was dat. Ja... Ze was niet alleen maar dus van slechte achtergrond in die zin asociaal en voor haar heel moeilijk ongetwijfeld maar ze had zelf ook wel een raar kantje natuurlijk. Ja ja. Ja, want dat werd, dat werd er gezegd, hè, over Harding. Tenminste, dat is ook volgens mij in de film die jij hebt gezien... wordt dat heel ja. duidelijk uiteengezet... dat ze verschillen in sociale klassen. In ieder geval Nancy Kerrigan is dan de, de all-American girl. Ja, in die film en... gaat het eigenlijk niet zo heel erg over Nancy Kerrigan. Die speelt okay. uiteindelijk in die film maar een uh, heel klein rolletje. Maar Kerrigan komt en... ook uit helemaal geen rijke achtergrond die komt gewoon van een andere achtergrond, sociale achtergrond... Ja. en zij kwam uit een asociale achtergrond. Ja, want dat wordt gezegd over Kerrigan had, had geen, geld. Ja. geen okay. geld. Nee, ze hadden ze geen zijn geld. Ze zijn beide gesteund door de, zowel het de Olympisch Comité ja. Ja. als de USFEC. Maar wat Nancy Kerrigan wel had, die had wel ouders die van haar hielden... die haar hielpen, die ja, haar naar de ijsbaan ik, brachten. En toen harding, dat wordt heel erg uitgebreid ja. in die film... wordt het uitgediept, Ja, ja die krijgt die krijg klappen van haar moeder... Die wordt, ja. die, wordt, uh, die wordt geslagen, die moet het ijs ja. op... En, Echt white trash, vloeken. Ja, nou, ik vloeken heb hem gezien, hè. Ik heb hem gezien. Ja. Dus ja, die film uh, is. De, ja, Men vindt dat een goede film. Ik, ja, voor mij als kunstrijder. Ja, ik, ik vind het, het is pijnlijk. En uh, het is, uh, doet ons sport absoluut geen goed. Er is ook nog nooit zoiets gebeurd natuurlijk. En ook nooit erna en nooit ervoor. Dat wil ik toch wel even zeggen. Want dit is geen renommee voor het kunstrijden natuurlijk. Nee, dat is en maar... uh, ja, de moeder uh, heb ik niet ontmoet. Ik heb, Nancy, uh, mm. ik heb haar wel ontmoet. Uh, Nancy en natuurlijk uh, Tonja. Mm -hmm. uh, Tonja was ja, geen plezierig meisje. Nee. nee. Maar, nee. maar dat... ja, er zitten zit scènes. Daar vond daar ik sleutelscènes in die oh. film. Op een gegeven moment zij is gefrustreerd omdat ze technisch wel goed is. Ja, maar goed. steeds laad, lage cijfers krijgt. Hè? Omdat ze eigenlijk qua elegantie tekortschiet. Dan gaat ze op een gegeven moment naar een jury. Ja. En dan is ze boos. Dat ze, dan zegt ze iets tegen die jury. Ik durf het gewoon niet laten op de radio te zeggen. <laughs> wat ze dan zegt. Dit is nooit gebeurd. Dit hè? Nee. Dat is een scène die gewoon uh, geanceneerd is. Dit is nooit gebeurd. Dan was ze toen al gesperd voor de leven. Ja, wat, ja. Nou ja. Dus dat, ik, is, ik, dat, dat weet, is hoor. Of dat is Hollywood. Maar te het is Hollywood. Weet je dat horen? Ja, nee, ik zit ja. erachter tot je Moet u even, even de oortjes dicht doen, mevrouw. Nee, ik heb Hanna. hem al gezien. Ze gaat naar de jury toe en ja. dan dus kijkt ze ja. de jury aan. Ja. En Ze zegt ze, weet je wat? Suck my dik. <laughs> en dat is echt zo. Ik vond het zo'n heftige scène. Maar ik moet heel eerlijk zeggen. Ik kreeg ook wel een beetje sympathie voor die vrouw. Ik denk ook van, ja, Dickie, zo'n meisje van armige af. Weet je wel, die dan eigenlijk wordt tegengewerkt door die door Die krachten in die kunstschaatswereld die zeggen van ja je moet ook je moet ook klasse uitstralen en zo. Ja. Ik, ik kreeg wel sympathie voor haar. Ja, maar het is niet gebeurd. Het is gewoon dat ze. Maar, maar het ja. en, maar de, maar is Is ik... het wel zo? Is het wel zo voor dat Want uh, ze, zij had wel een wat, wat grovere mond, zou laten we het zo zeggen. Ja, en zeker. het is natuurlijk een jury-sport. Let de jury ook op, op meer dan alleen schaatskwaliteit. Let, uh, let ze ook op het imago van de sport. Er moet dus een, een net meisje zijn dat bij voorkeur de meeste punten krijgt. Nee. Ze is gewoon nee? ook Amerikaans kampioen geweest in 1991. Ja. Dat is ze gewoon geweest. Ze is vierde op de Olympische Spelen geworden in 1992. Ja. En ik bedoel, zij is gewaardeerd naar wat ze deed op het ijs. Okay. En daar ben ik zelf bij geweest. Ja. Niet bij de Amerikaanse kampioenschappen. Maar ze heeft ze zelf ook gewonnen in 1991. Dus dat is niet het geval geweest. Nee, nee maar dit is natuurlijk ja, totaal iets waar, waar, ja, waar we het nu nog over ja. hebben. Dus. Ja. Even, even naar, naar toen destijds. U was erbij, u deed het commentaar ja. daar op de Olympische Spelen Maar In Nederland, kijk. We volgens mij alleen maar naar Zandstra en, uh, ja, en, en Ritsma. De maar de rest van de wereld keek hiernaar, hè? Wat vond ja. u daarvan? Nou, het is niet alleen de rest van de wereld... want het is me nog nooit in mijn loopbaan gebeurd als, uh, als verslaggever... dat de NOS tegen mij zei, s'avonds, uh, Joan, hoe laat rijdt zij? Ja, ik zeg, ja, heel vervelend, maar rond acht uur. Oh... Nou, dan moet ik ze dus eventjes. Toen kwamen ze terug en ze zeiden: we stellen het journaal uit om acht uur. Zo groot nou, dat was is nog het. nooit gebeurd hoor. Dus wij waren er ook in geïnteresseerd hier. Ja, ja. maar ook terecht ja. toch? Het was, ja. toch ook een, het was een verhaal om ja. je vingers bij af te likken in ja. alle treurigheid. Ja. Of, of vond u het vervelend dat het toen zoveel aan? Vond u vreselijk? Ja, ik vond natuurlijk, het is, het is mijn sport dit komt natuurlijk niet te pas, dit is verschrikkelijk. En op de Olympische Spelen, die, het, het was zo erg dat je... Ik bedoel, iedere avond zet ik de televisie aan daarin weer, en dan weer CNN. Ja. Ja. Weer. Ze hadden op, samen op het ijs gestaan. Oh, nee, ze delen geen kleedkamer. Oh, nee, ik werd er helemaal knots van. Ik wil nog even dat ene fragment even terughalen... waar het ook over ging in die reconstructie. Namelijk dat Tonja's veter brak. Ja. En ik dacht toen... Tonja is degene, hè, haar, haar man heeft die kergen verwond. Zou dit misschien een wraakactie zijn van Kerrigan? Die dat die vede gesamteerd. Met, met ja, nou, dat kan dus helemaal niet. Want ze zaten in niet. verschillende kleedkamers. En dat is gewoon toeval. Of ze heeft het zelf nog geanceneerd. Om uh, dat zou ook nog kunnen. Ja, waarom, ik, zo, waarom zou je het zelf anceneren? Nou, omdat dat dan toch een soort van uh, aandacht weer trekt. En meer tijd geeft. En. Ze had overnieuw kunnen beginnen. En ja, ja, ja. Het, ja, het, ik zeg niet dat het waar is. Maar mag je opnieuw beginnen? Dat is heel heel toevallig oplever. dat hij dat weer gebeurde natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. u had niet zo'n hele hoge pet van Tonje Harding, krijg ik nog een <laughs> voetbouw aan Appel. Ik heb, nee, ik, ik, ik heb haar natuurlijk door de jaren heen gezien. En met name die training toen, daar ben ik echt heel erg van geschrokken. Ja. En toen, ja, ze heeft natuurlijk... Ze komt uit een niet een fijn nest. Ze heeft het niet goed gehad in haar jeugd, enzovoorts enzovoort. Maar dat... Ja, dan toch zit je daar en zie je dat ja. en denk je... het is niet plezierig nee. binnen een eigen team, hè, Met een andere Amerikaanse die het ook won, hè? Die kleine Yamaguchi. Ja. Ja. ja, We praten zo meteen met u verder over het wel en wee... van de kunstschaatsbusiness in Nederland. Want daar horen we helemaal niet zoveel van. En dat gaan we aan u vragen hoe dat eigenlijk komt. Maar eerst draaien we natuurlijk altijd even een plaatje. En dat kan alleen maar zijn... Sufjan Steven Stevens. Sufjan Stevens. Hij schreef namelijk een lied over Tonya Harding. Ja. star Well this world is a cold one but it takes one to know one and God only knows what you net al zei. Het is een mooi nummer. Prachtig. Het is prachtig. echt een heel mooi nummer, ja. en Stevens met Tonja Harding. En wij praten hier in de studio met Joan Hanappel. Een natuurlijk zelf groot kunstrijd in die tijd. Samen met Joutje Dijkstra. Daar gaan we ook even over praten over het kunstschaatsen in Nederland. Maar eerst eventjes het einde van, het, van de film natuurlijk. En natuurlijk ook wat er wat er gebeurd is met Tonya Harding. Want die heeft natuurlijk ja, uiteindelijk wel degelijk is uh, ze veroordeeld. Ja, Tonya Harding is uiteindelijk veroordeeld. En de, uh, uh, formeel is zij veroordeeld... voor het niet voldoende meewerken aan het onderzoek. Daar heeft ze een straf voor gehad. De geloof ja. voorwaardelijke gevangenisstraf en een zware boete. En ze mocht voor de rest van haar leven uh, nooit meer kunst schaatsen. Ja. Maar ze heeft altijd, en op de dag van vandaag... ontkent ze dat ze wist van die aanval op Nancy Kerrigan. Dat ze van tevoren wist dat die ja. aanval zou plaatsvinden. Ja. Ja. Gelooft u dat? Ja, nee. Ik ben het daar niet mee eens. Uh, er waren dus allerlei complotten al gesmeed om haar wat te doen. Ja, dreigbrieven en weet ik veel wat. Mm -hmm. Dat wisten ze allemaal wel. Ja. Nou, dit wist ze gewoon ook. Ja? Ja, zeker. Ja. Ja. En u heeft het ook ergens gelezen, toch? In een krantje ja, dat het zo nou was? Ja, vrienden, een vriendenreporter die gewoon daar in, in, in die regio uh, werkt... Ja. die heeft dat ook gewoon in de krant geschreven. Ja, dat ze het echt wel wist. En ik geloof dat ook zeker. Ja. Oké. Okay. Oh. Joan al zelf oud-kunstrijdster. Uh, laten we het hebben over hoe het kan dat, dat een schaatsland als Nederland... dat het toch zo weinig kunstrijders voorbrengt. Hoe nou, dat, dat komt natuurlijk door de bond. De, uh, want ja, we hebben een bond waar ook het kunstrijden in zit. En hardrijden... En uiteraard het short track, wat het heel goed doet op het ogenblik. Mm. En, maar ook kunstrijden. En ja, dan zie je dat het kunstrijden dan toch altijd toch het stiefkind blijft. En dat er gewoon niet genoeg aan gedaan wordt. Dat er niet genoeg geld is. Dat het, eh, het is een dure sport, omdat je ijs moet huren. IJshuren is ongelooflijk duur. Trainers. En, er moet, en het komt gewoon nauwelijks van de grond door de bond. En... Eh, ja, Nogmaals, terwijl ze terwijl... een eigen bond moeten hebben. Ja, Maar terwijl ik, bedoel, ik kan het nu al zeggen, want Erme Wennermar zit toch al daar, Sambor, in Korea. Die hoort het toch niet. Maar, zeg maar Dit is toch veel leuker dan dat de mallen een beetje rondjes gaat. Ja. Ik, ik, ik begrijp niet. Ja, oké, okay, er zijn de meningen over verdeeld. Maar ik kijk het en ik kan ervan genieten. Het is van, van een ongekende schoonheid. En je denkt echt, je ziet mensen. Iets doen waarvan je denkt, oh, al, al oefen ik 200 jaar, dan kan ik het niet. Het is echt een kunst. Uh, uh, je hebt dus net niet. al even aangegeven dat dit inderdaad de grootste... en de oudste en de meest bekeken Olympische wintersport is. Dit ja. stond ja, het is op het, uh, zomer, op het ja. zomerprogramma 1908. Ja. In Londen, van de Olympische Spelen, stond kunstrijden. He? En de Olympische Spelen, de eerste winterspelen... waren in 1924 in Chamonix. Dat stond toen al, en het is gewoon... Iedereen. Het, het, het, is, het, het is dé sport van de Olympische Spelen. Maar, wat, wat moet er nou gebeuren, mevrouw Haanappel? Ik bedoel, we, hebben, we zijn een schaatsland, we hebben ijs... we hebben meisjes die willen schaatsen. Wat moet er gebeuren? Uh, het Jongens. kunstrijden is natuurlijk een hele andere cultuur... dan het lange baan schaatsen. En um, men noemde dat vroeger in de bond zelfs wel eens frivol schaatsen. Heb ik zelf gehoord wel eens. En, en um, dat is denk ik het probleem. Uh, het leeft niet zo. Omdat ze gewoon de mensen zich altijd weer op die slootjes met de armen naar achter uh, begeven. Um, maar dat moet gewoon iets gebeuren, want wij moeten gewoon meedoen. Het is natuurlijk te gek voor woorden ja. dat zo'n sport hier niet van de grond komt. En uh, door allerlei omstandigheden. En vandaar dat ik de Stichting Kunstrijden Nederland opgericht heb. Okay. Om daar dan maar zelf ook te proberen, uiteraard. Wij hebben goede relaties met de KNSB, maar wij proberen ze een beetje te helpen. Ja, dus de uh, Stichting Kunstrijden, wat goed, die steun ik gewoon, die stichting. Ja, heel goed. Ik ben trouwens wel erg voor kunstrijden voor meisjes, hoor. En waarom niet voor jongens? Nou, ik, vind, ik, vind, ik vind het meer een sport. Ik vind, het nou, dat vind ik mooier om naar te kijken. Nou, heb je wel eens, heb je, kijk je wel eens nu naar Hebben die mannen? Onze nou, onze eigen van de nee, helemaal de de niet. Hoor. Nee, maar ik vind, nee, de maar ik vind, enige... bij mannen is het meer gebaseerd op krachten. Zo, ik hou ook niet van mannen turnen. Ik vind daar nee? miste oh, element ja. van klasse en gratie oh, en zo. het mannen turnen eh, en het mannen kunstschaatsen. Het is fantastisch. Fantastisch wat ze doen. En dat dus, uh, ja, zij moeten ook proberen dat zo elegant mogelijk. Of naar de muziek. Ze zijn, zijn helemaal niet elegant. Dat hoeft ook helemaal niet als man. Als je het kan combineren, is het natuurlijk wel een pre. Maar het is toch fantastisch. En ik bedoel, het vrouwen schaatsen. Ja, natuurlijk. Dat kan ik. Je bent ook een man. Dus dan. Kan ik me dat voorstellen? Dat je voor ja, maar ik bedoel dat helemaal niet <lacht> seksistisch of zo, jongens. Ik vind het gewoon mooier om naar te kijken. Ja, ja. Nou, ja oké. Okay. Ja, ja. nee, maar, maar, maar ik, ik draag, ik draag kunstschaatsen, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, een warm hart toe. En weet nou. je wat ik hoop? Dat het Noord-Koreaanse paar die doen mee in Pyeongchang, ik hoop dat die een medaille winnen. Dat gaat heel moeilijk worden, kan ik je vertellen. Maar, maar het is, zeg nooit, nooit! Het is fijn misschien, dat ze meedoen in, in ieder geval. Misschien voor de wereldvrede is alles mogelijk. Dat zou zo nog kunnen. Appel, ongelooflijk fijn dat u hier was. Dank. All the way from Brussel, ja. Goede reis terug. Hopelijk tot ziens. BNN VARA.